Zijn stoffelijke resten werden al rond mei 2002 gevonden en zijn nu met nieuwe testen geïdentificeerd. De afgelopen maanden werd opnieuw puin gezeefd dat afkomstig is van de ingestorte Twin Towers. En daarbij zijn overblijfselen gevonden van zo'n twintig slachtoffers. Gevangenen krijgen minder vrijheden. Zo verdwijnt het verlof buiten de gevangenis. Het kabinet zegt dat gedetineerden, als ze zich goed gedragen, in aanmerking komen voor huisarrest met een elektronische pols of enkelband. Met zo'n band kunnen veroordeelden volgens het kabinet beter in de gaten worden gehouden dan met verlof.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 En op het spoor tussen Meppel en Steenwijk moeten reizigers rekening houden... met een vertraging van meer dan een uur. Door een aanrijding rijden er geen treinen. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kilijnen het er was eens een burgemeester in een heel klein plaatsje in Italië. Vanwege de crisis dreigde een samenvoeging met de buurtgemeente... en dat was iets waar werkelijk niemand op zat te wachten. En dus verzon de burgemeester een list. Hij maakte van zijn dorp een onafhankelijk prinsdom. Hij benoemde zichzelf tot prins en kwam zelfs met een eigen munt... Denkt u, het klinkt als een prachtig sprookje, maar dit is echt waar. Het is echt een klein dorpje in Italië wat dat heeft gedaan. En het was een heel klein itempje in het journaal met grote gevolgen. Want mijn gast Geert Kimpen, die zag het, de reportage... en prompt stapte hij met zijn gezin in de auto, reed naar Filetino... om daar een boek over te schrijven, over dit verhaal. En zo geschiedde het boek ligt hier, De Prins van Filetino. Welkom, Geert Kimpen. Dank je wel. Altijd zo impulsief? Eigenlijk wel. Ja, met een boek moet ik verliefd worden. En ik was meteen verliefd op dat item. Ik had al zoveel jaren alleen maar somber nieuws zien langskomen in het journaal. Alleen maar uh, onheelsberichten over dat de wereld naar de haaien gaat. Dat het uh, einde nog lang niet in zicht is. Dat het ergste er nog moet komen. Dat we nog meer zullen moeten bezuinigen. En ik werd er zo depressief van. En toen verscheen er ineens even een smile op het gezicht van de presentator. Iets wat in geen jaren meer vertoond was. En toen ik die burgemeester zag, toen dacht ik van yes, dit is het. Hier wil ik een boek over schrijven ever. En we zijn dus inderdaad meteen 14 uur lang uh, in de nacht uh, Het gezin ging gewoon mee. Ja, ze zijn er wel een en ander gewend uh, van mij. Ook omgekeerd. <laughs> Mijn vrouw is ook uh, schrijfster. Die heeft ook van dat soort ideeën. En uh, ja, als we ineens vol van iets zijn, dan volgen we ons hart. En dat voerde dit keer naar uh, Italië. Naar een heel idyllisch dorpje. Hoog uh, in de bergen. 100 kilometer voorbij Rome. Het is echt een heel klein dorpje. Ja, het is zo schattig. Het is, uh, 500 inwoners of zo? 500 mensen wonen er. Uh, waarvan er uh, ja, zo'n 500 werkloos zijn eigenlijk, een dorpje dat totaal uh, opgegeven was, waar geen enkele hoop meer was, waar mensen echt uh, niet wisten hoe ze uh, te, te, ja, oud moesten worden, tot onze burgemeester een fantastisch idee kreeg en opnieuw uh, hoop en inspiratie en vertrouwen uh, bij de mensen bracht. En uh, ja, dat dorp uh, leefde ontzettend op en we waren midden in die gebeurtenis, dus dat was fantastisch ja, om daar ja. te zijn. En hoe is het met prins Luca? Uh, Prins Luca die is in uh, een verbeterde strijd uh, op dit moment uh, terechtgekomen. Ja, uh, Dat was een Italiaans, <laughs> dacht ik dan meteen? <laughs> eigenlijk wel. Uh, eigenlijk heeft, heeft de werkelijkheid mijn boek uh, ingehaald. Uh, in mijn boek uh, raakte Prins Luca uh, verwikkeld in een, in een seksschandaal. Uh, maar nu is hij in werkelijkheid ook in een uh, seksschandaal uh, terechtgekomen. De plaatselijke cafébaas die uh, oppositie is gaan voeren uh, tegen Prins Luca. Uh, beticht hem ervan omdat hij met een uh, bevriende zakenpartner uh, met geld van het prinsdom naar een bordeel uh, geweest uh, zou zijn. En dat is nu hot nieuws natuurlijk in uh, Filetino. Daar uh, staan de kranten in dat kleine dorpje vol van. Uh, en dat wordt nu een rechtszaak en dergelijke. Dus dat is uh, eigenlijk uh, op dit moment. Hij moet zelf ook voor de rechter verschijnen? Nee, zijn vriend moet voor de rechter uh, verschijnen. Maar zijn toekomst hangt wel van uh, de uitspraak af of dat, dat dan wel of niet uh, met geld van. Uh, het prinsdom uh, ja. of de gemeente gebeurd is, ja. Wat dacht je toen je dat hoorde, van oh, het was gewoon om een boek wat smeuiger te maken, maar het is nu echt waar? Ja, het is natuurlijk heel grappig dat het gebeurt, ja. maar het is ook doodzonde eigenlijk, omdat um, dat dorp had, heeft alle kansen nu om, om werkelijk uh, een andere koers te varen dan heel de rest van uh, Europa, om werkelijk te laten zien dat er andere manieren zijn dan degene die ons voorgespiegeld uh, worden, om werkelijk weer een toekomst in dat dorp uit uh, te hebben. Het trekt ook heel veel toeristen natuurlijk, mensen ja. die benieuwd ja. zijn, naar zo'n piep Klein prinsdompje. En uh, ja, nu gaan ze het op zijn Italiaans dan uh, met dit soort toestanden eigenlijk een beetje uh, kapot maken. Uh, dus ik... De vraag is hoe dat dan het prinsdom gaat vergaan. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Nou, het, het klinkt natuurlijk als een prachtig verhaal, maar het gaat om de gedachte daarachter. Hè? Wat je al zei, van het gaat om de hoop die verteld wordt. Het is eigenlijk een, een pleidooi van jou dat het anders kan in de crisis dan alle berichten. Een pleidooi ook van kleinschaligheid. Een pleidooi van de hoop, dus dat is ook waar ik het de komende twee uur. Uh, over wil hebben met jou, maar ook met mensen thuis. In het tweede uur dan uh, krijgt u uitgebreid de gelegenheid om mee te praten, mee te filosoferen en vooral ook vragen te stellen aan uh, Geert Kimpen, want er zal een hoop over de economie voorbij gaan komen. Als je het boek leest is het bijna een soort uh, economieles met een smeuig sausje erover, namelijk alle Italiaanse escapades die uh, voorbij komen. Maar een hoop informatie. Als u een vraag heeft kunt u het mailen naar casaluna.ncrv.nl uh, Twitteren kan natuurlijk ook, uh, doe dat dan met hashtag Casaluna, dan kunnen we de vragen meenemen. En als u meer wilt weten over Casaluna, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief en ook onze Facebook pagina bezoeken. Ja, die prins, prins Luca, fantastisch. Het begint met een dwarsplan van als hij nog burgemeester is, van ik wil niet samen met de aartsvijand, waar ze in de competitie van hebben verloren, geloof ik. Hè? In de voetbal, Ja, ja. in ja, de voetbalcompetitie. Ja. Zo gaat dat vaak met dorpen. Ja. Dat, is, dat weet ik nog van het eigen dorp waar ik ben opgegroeid. Als je tegen de buurgemeente moest, dat was echt de ergste wedstrijd <lacht> die ik wil toewensen. Dus daar wil je nooit mee samengaan. Ja. Uh, maar op het moment dat hij zijn eigen munt aan het maken is, dat hij zich daarover uh, zich in aan het verdiepen is, dan komt hij erachter hoe de wereld van het geld daadwerkelijk in elkaar zit. Hè? Is dat bij jou zelf ook zo gegaan, naarmate je dit boek schreef? Ja, ik, ik begreep het niet meer. En ik denk dat heel veel mensen onbegrijpend... naar de journaals tegenwoordig kijken. Het gaat allemaal boven onze hoofden heen. Uh, er worden... Nu gaan we weer 6 miljard bezuinigen. Ja. Uh, gaan we gehad Rutte nu over filosoferen uh, deze uh, vakantie. Want even we... Uh, je, je bent van Vlaamse kom af, maar woont al uh, 20 jaar in Nederland. Hè? Dus, dus... Ja, sorry, ik, ik schaar me onder uh, de Nederlanders. Uh. Ja. ja, precies. Uh, Voor de duidelijkheid. <laughs> ja. Die zes miljard, ja. Uh, en, en aan de andere kant uh, dan is er ineens weer een bank uh, omgevallen... of een land in gigantische moeilijkheden. En dan komen diezelfde mannen even vrolijk een avond bij elkaar in Brussel. En dan wordt er weer miljarden gevonden om zo'n bank uh, bijvoorbeeld overeind te houden. En ik snapte dat niet. Ik dacht, hoe kan het zijn dat we enerzijds alsmaar minder geld kunnen uitgeven... maar toch dat er ergens een schatkistje moet zijn... waar blijkbaar miljarden in zitten die zomaar op een nacht uh, naar boven kunnen gehaald worden... en dan weer uh, kunnen uitgegeven uh, worden... En uh, het gaat ook tegenwoordig over zulke getallen... die gewoon ook niet meer te vatten zijn. Ik ja. hoorde vanochtend nog op Radio 1... een 500 triljoen uh, euro-obligaties die uitgegeven gaan worden. Het is benaligwekkend, uh, dat soort getallen. Dus ik wilde het snappen. Ik, ik wilde weten, hoe, hoe zit dat nu in elkaar? Waar, waar komt dat geld überhaupt vandaan? Waar is dat geld? Wat, wat, wat is dat geld uh, waard? En, dat en van is een... het wat de burgemeester meemaakt in het boek? Namelijk al die lessen die hij krijgt. Van, ja, maar zo zit het niet in, in, in elkaar. En dan krijgt hij weer te horen van het werk. Zo, en de banken hebben de macht en wij zijn slaven van de bank. En ja. dat, dat dat eigenlijk jouw zoektocht is geweest... die jij beschrijft door de ogen van de burgemeester? Of? Dat loopt parallel, want de echte prins Luca heeft diezelfde vragen gesteld... en uit diezelfde wanhoop heeft hij een aantal acties uh, genomen... Om, om, om zijn eigen bewind te kunnen uh, ja. voeren. Uh, maar het zijn tegelijkertijd inderdaad ook mijn eigen, mijn eigen zoektocht om, om, om het echt eens te snappen. En wat is het meest verbijsterende waar jij tegenaan bent gelopen? Nou, het is ontzettend veel uiverbijstrijd, maar het grootste uh, uh, shock in eerste instantie is eigenlijk dat ons geld gewoon niet bestaat. Uh, dat, dat, dat geld puur uit het niets uh, gecreëerd wordt en geen enkele uh, realiteit, uh, geen enkele tegenwaarde meer heeft in, in de werkelijkheid. Uh, en, en daar worden dus voortdurend die miljarden vandaan gehaald. Ik dacht van, dat moet toch ergens iets reëels zijn? Een ja. enorme kluis of goud of, of whatever. Maar ja, wel iets in ieder geval. Ja, waarmee we dan die... Maar het is echt puur een digitale werkelijkheid. Het zijn puur getallen die ingetikt worden in een, in een computer en hop, dus is weer een paar miljard uh, gecreëerd. Een, een, een soort van, van, van, van fantasie uh, leven we eigenlijk. Maar, maar in. Uh, probeer dat eens te beschrijven aan de hand van: als ik uh, 2000 euro zou storten op, uh, op een spaarrekening? Ja, nou of, of als beter gezegd. Dan twee... heb je toch die 2000 euro? Zeg maar. Ja, het enige reële geld in deze wereld is jouw 2000 euro die je op je rekening uh, stort. Dat uh, is het enige reële geld dat omgaat uh, in, in, in deze economie. Maar als jij 2000 euro gaat lenen bij de bank, dan heeft de bank helemaal niet die 2000 euro. Die bank, die creëert op dat moment eigenlijk uit het niets 2000 euro die dat ze op jouw computer, in jouw uh, bankafschrift uh, uh, uh, intikken mm -hmm. en, en, en, en lenen dat dan op hun beurt bij een andere uh, bank. En, en zo wordt dat dus uh, in het tienvoud eigenlijk doorgeleend, maar nergens is er een reële bron van waar dat geld is. Uh, Totdat iedereen het tegelijk zou willen ophalen. Dat is ja, dan waar je de problemen over hoort met een, met een, een bankrun die er nooit moet komen, want dat geld is er niet. Precies, ja. En dat, dat is wat, wat er onlangs is, natuurlijk in Cyprus gebeurd is, waar mensen uh, allemaal geld op hun rekening hadden staan, zoals wij allemaal. En als we dat inderdaad zouden gaan ophalen, dan, dan stort de hele economie binnen een dag uh, in uh, gewoon om dat uh, banken uh, meeste, in de meeste gevallen 3 à uh, 8% hebben van uh, het geld dat uh, bij hen bij een omgaat. Dus al de rest bestaat niet en is er niet. Dat is in allerlei schimmige producties uh, uh, verdwenen. Uh, wat dus eigenlijk een, een, een, een enorme luchtbel is waar we uh, in leven. En waar we allemaal uh, bij gratie van het geloof in, in, in kunnen volharden. Zolang we er uh, vertrouwen in hebben. Dat we dat met elkaar afspreken. Het ja, staat ook ergens, hè? Ik zit even te, Ik heb alle. Ze <laughs> zit allemaal meebootjes ja, in je. Ik uh, heb heel intens van. gelezen. Zie ik. Want de dingen die jij nu zegt, ja, dat gaat over. Uh, papiergeld, een fragmentje uit jouw boek, hè? papiergeld werd lang gedekt door de goudstandaard. Dat is dan, dat krijgt de, de uh, prins Luca, dus de oud-burgemeester, krijgt dat dan uitgelegd. De waarde van een papieren pond sterling werd vastgekoppeld aan een afgesproken gewicht aan goud. Doen ze dat nog steeds, vraagt Luca? Nee hoor, al lang niet meer. Honderd jaar later al lieten de eerste landen de goudstandaard weer los om er meer geld, omdat er meer geld nodig was dan er goud was om de Eerste Wereldoorlog te financieren. Je wilt dus zeggen dat nergens in de wereld er nog geld bestaat... dat een reële tegenwaarde heeft, zei Luca Ongelovig. Precies. Alle geld in de wereld is ongedekt. Geld bestaat vandaag bij de gratie van geloof, hoop en vertrouwen. De meeste geld bestaat trouwens al helemaal niet in de fysieke wereld. Het zijn slechts digitale getallen op computerschermen. Slechts een paar procent van het bestaande geld is cashgeld. Geloof, hoofd, vertrouwen geloof, hoop en vertrouwen. Daar is ook de hele crisis door veroorzaakt dan? Ja, doordat we daar allemaal massaal in hebben willen uh, geloven. En vooral natuurlijk uh, door uh, de enorme uh, producten die gecreëerd zijn uh, door de banken. Die uh, gebaseerd zijn op, op, op, op lucht en op enorme uh, rentes uh, die daarop uh, uh, gevraagd worden. Waardoor er uh, zo'n enorme uh, constructie is gekomen van, van een berg schulden die niet meer uh, te vatten is. En uh, die uh, aan, aan de andere kant geen enkele uh, tekenen gewaarde heeft die dat die schuldenberg uh, verantwoordt, waardoor uh, dat uh, als een kaartenhuisje in elkaar aanstort storten. Maar als het dan iets is wat tussen onze oren zit, want dat is het. Dit zijn allemaal niet materiële zaken. Vertrouwen, hoop, geloof. Ja. Allemaal niet materieel. Dan zou je toch ook kunnen zeggen, dan kun je dus de boel heel snel omdraaien en dan is de crisis uh, bestaat niet meer. Het misschien, begrijp je wat ik bedoel? Ja, dat is een hele uh, mooie uh, gedachte. Uh, Heel inderdaad. naïef natuurlijk, begrijp ik. Maar... Nou ja, niet, niet, niet zo naïef, want, want we leven in net zo naïeve werkelijkheid als, als, als deze dan En dit is dan een mooiere uh, uitgangspunt dan voortdurend in het doemdenken uh, uh, te zitten. Uh, maar vermits dat we nu ook geloven in al die schulden, zijn die schulden er nu eenmaal? En, en zijn hebben een enorme uh, ballast aan opbouwen voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen? Uh, en geven we dat door aan, aan de kom? generaties En dat is eigenlijk vooral waar ik me ook kwaad over maakte. Dat ik zat van, we kunnen toch niet onze jeugd gaan hypothekeren... met zo'n schuldenberg die nooit meer terug te betalen is... die nooit meer op te brengen is. Um, die in de toekomst die zal alleen bestaan uit al wat wij nu uh, allemaal laten gebeuren... Uh, terugbetalen uh, zijn. En uh, ik vind dus dat we inderdaad die naïviteit van jou aan de dag moeten leggen... en op een andere manier moeten gaan ja, durven maar denken. Maar dan moet iedereen meedoen. Ja. En dan kom je volgens mij uit een ander deel... In, in jouw boek. En dat gaat over de macht die de banken hebben. En het feit, zo schrijf je letterlijk... dat pak ik hem even bij. Wij zijn. Uh, het gaat over slaven, de slavenarbeid van vroeger. Slaven werkten in dienst van een plantage... in ruil voor kosten en inwoning. Nu hadden mensen de illusie van vrijheid. De plantage was de bank geworden, waar ze tot 50 van hun inkomen... tientallen jaren aan afdroegen, in ruil voor een dak boven hun hoofd... dat al die tijd niet echt van hen was en hun zo kon worden afgenomen. De opbrengst van het huis, de rente, vloeide maand na maand naar de bank. Kortom, wij zijn slaven van de bank geworden. Ja. Dus al zouden wij het tussen de oren willen veranderen... de banken hebben daar geen baat bij. Nee, nee. En, en, en het lijkt alsof we in, in, in een soort van situatie zitten... waarbij alles muur vastzit en we er helemaal niet meer uit kunnen. En, en wat ik in mijn boek heb gepoogd... is, is om andere uh, oplossingen uh, te laten zien... die dat ook op dit moment gebeuren en die wel succes hebben. En veel meer succes hebben dan wat er in Brussel gebeurt. Om een voorbeeld te geven in, in IJsland... dat ook in de economische uh, crisis zat... die nog uh, veel uh, grotere uh, malafide constructies met hun bank hadden. Maar ja, dat hebben we allemaal meegekregen. Ook omdat mensen hier hun spaargeld Precies, kwijt waren. Ja, ja. dat was... Uh, hier actueel ook. Maar zij hebben de maatregel durven uh, te nemen om niet te kiezen voor de banken, maar om te kiezen voor hun burgers. Uh, en hier wordt het als het ergste wat er zou kunnen gebeuren voorgesteld. Hoe hebben er... ze dat gedaan? Man? Ze hebben de banken laten omvallen. Ze hebben de banken... Ze hebben de banken er is uh, toch één bank omgevallen? Of? Drie. De drie, drie. drie grootste banken van IJsland uh, hebben ze gewoon uh, laten failliet gaan. Uh, en ze hebben uh, als maatregel alle mensen hun hypotheekschulden kwijtgescholden tot 110 procent. Uh, dus mensen moesten hun hypotheekbedrag terugbetalen, plus 10% daar bovenop. Waardoor er ineens weer adem kwam, weer ja. ondernemingslust. En daardoor is IJsland nu het enige land in Europa... dat een begrotingsoverschot heeft... in plaats van zoals wij allemaal in de schulden zitten. Maar dat zijn maatregelen die de, die de overheid daar heeft genomen? Ja. En die heeft ja. gezegd van banken, dat is jammer voor jullie? waar gaan ja. jullie niet redden? Ja. Daar raken toch ook weer mensen in de problemen als dan weer banken omvallen? Of nou, dat, dat wordt ons de hele tijd verteld. Dat dat, dat, dat, dat het ergste is wat er uh, zou kunnen gebeuren ja. als, als, als de banken gaan om, omvallen. Maar we leven toch in een omgekeerde werkelijkheid... dat wij burgers banken moeten gaan redden. Het zou toch veel logischer zijn dat banken ons redden... als, als wij in problemen komen met de dingen die we aan het ondernemen zijn. Uh, en in, en in huid... IJsland is dat dus gebeurd? Ja. ja. Maar het met is een enorm helemaal, succes. volgens mij weten helemaal niet zoveel mensen dat... En dat leven, is het ongelooflijke. Dat is dan een piepklein artikeltje in de krant inderdaad... Uh, nauwelijks aandacht aan besteed wordt. Waarom uh, wat... is dat dan? Ik, ik, vraag, ik, vraag, ik ben geen complotdenker, ik wil niet beweren dat dat dan uh, om een of andere reden uh, geheim gehouden zou worden, maar het is wel frappant dat allerlei hoopvolle initiatieven die er wel ook op dit moment gebeuren uh, in Europa, uh, dat die het nieuws niet halen, dat het uh, alleen maar doordendert in diezelfde maalstroom, die mantra die we iedere uh, avond uh, opnieuw horen in alle uh, mediaprogramma's, in alle talkshows, altijd diezelfde mantra van uh, nog meer bezuinigen, nog meer hervormen en, en, en alsof er geen andere oplossingen zijn zouden zijn, maar volgens mij zijn die er wel degelijk. Er komt misschien wel licht protestgeluid vanuit de burgers. Vanavond in het journaal. Oh. Veel huiseigenaren in Nederland voelen zich in de steek gelaten door hun bank... als ze melden dat ze problemen hebben met het betalen van de hypotheek. Vereniging Eigen Huis kreeg ruim 300 meldingen binnen op een speciaal meldpunt. kwart van de mensen noemt de houding van de bank slecht of zeer slecht. Ze klagen over botte antwoorden en dreigementen met deurwaarders of gedwongen verkoop. Vereniging Eigen Huis wil dat de banken dit gaan aanpakken. Daar word je blij van als je dit kan. Ja, ik heb helemaal verhaal ik, ja. ik merk echt aan jou, dat er een soort energie komt van. Yes. Ja. Dit moet er gebeuren. Nee, maar ook het is dat, heel klein. Nou, het is eigenlijk ontzettend groter als je inderdaad realiseert... dat de meeste mensen 30 tot 50 procent van hun inkomen naar de bank gaat. Ja. Dat we dus de helft van de tijd in vele gevallen werken voor de bank. Dat is wat je in je boek ook bedoelt, met dat we slaven van de bank zijn geworden. Ja, we zijn niet in dienst, jij bent niet in dienst van Radio 1, jij bent in dienst van de bank waar jij bij bankiert eigenlijk, want daarop gaat meteen de helft van jouw salaris naartoe. En dat is omdat we zijn gaan geloven in het systeem van rente, dat het heel logisch is dat als we een huis kopen, dat we dan dertig jaar lang rente op dat huis gaan betalen. Maar nou ja, het kunnen... gaat er vooral om dat je het huis koopt, en je hebt dat geld niet, dus je mag... Zeg ik dan even tussenhandselijk blij zijn dat er een instelling is waar je dat geld kan lenen. En dan doe je iets voor terug, namelijk rente betalen. Ja, maar in de realiteit betekent dat dus dat je twee tot drie keer de prijs betaalt van wat het huis eigenlijk kost. En als je een huis van 100.000 euro kost aan 4% rente, betaal je in totaal 220.000 euro terug. Ja. Maar dan dankzij waar... die bank kan je dat huis kopen. Ja, maar ik vind het toch prima dat de bank geld verdient. Maar is 120.000 euro verdienen op 100.000 lenen toch niet een tikkeltje overdreven? Kunnen we het niet zoals in IJsland? oplossen. Dat we zeggen, eenmalig betalen we 10.000 euro voor het fantastische vertrouwen dat de bank ons geeft, dat we dat mogen lenen. En dan zijn we klaar. Uh, dan uh, is, is de deal uh, gesloten. Maar is daar geen rente dan ook? Uh, nou, in, in IJsland bestaat nog, bestaat nog wel rente. Ja. Maar ik, ik, ik wil wel zeggen, van het begrip rente... Uh, is eigenlijk al van in het oudste der tijden... een heel uh, beladen begrip. En wij vinden dat in deze tijd vanzelfsprekend... dat rente, dat hoort nu eenmaal bij het leven. Maar de grote der aarde, Aristoteles, uh, Thomas van Aquino... Uh, die waren furieus uh, tegen uh, rente. Die zeiden, uh, geld jongt niet. Uh, wanneer we, uh, als ik jou een varken uh, verkoop... dan uh, brengt dat varken als het een zeuk is... nieuwe biggen voort. Dus dat is logisch dat ik winst op dat varken wil... omdat dat varken jou van welvaart gaat voorzien. Nee. Maar geld is eigenlijk gewoon een transactiemiddel, een ruilmiddel. Uh, dat Al, sterker nog, het wordt alleen maar minder waard juist ja, precies, tegenwoordig. Ja. Ja. Dus zij zeiden, van geld zou eigenlijk geen geld mogen opbrengen. Geld zou gewoon moeten zijn wat het is, een afgesproken ruilmiddel. Uh, en eigenlijk is rente misdadig, want zeker rente op rente... is een, is een niet te hanteren accumulatie uh, van, van getallen die niet voor te stellen zijn. Ze hebben eens een berekening gemaakt van stel dat uh, Jozef, de vader van Jezus... in het jaar nul uh, één goudstuk op de bank had gezet... Mm -hmm. om uh, te zorgen dat Jezus later uh, wat geld had aan 4% rente. En hij had dat laten staan tot nu. Dan uh, zou dat... Één Goudstuk uh, nu in deze tijd 139 aardbollen aan goud waard zijn. <lacht> voor, en, en, maar dat is wat rente Hoe doet. Komt dat... iemand erop omdat ja, <lacht> er aan uitgaat? Dat is zijn. Maar de, de rente is als, als, een, als, ja. een, als een tumor op een bepaald moment dan slaat hij op drift, dan gaat hij groeien en die is niet meer uh, te stoppen. Uh, en moeten we iets niet gewoon gaan afvragen van... moeten we daar wel mee doorgaan? Of nou, we... Het is wel, nu je dat ook zegt, het is wel alles bepalend. Hè? Als, je, ja. als het gaat over de pensioenkortingen. Kortingen op onze pensioenen op de premies. Heeft alles te maken met een laag of een hoge rentestand. Ja. Dat, dat de pensioenen minder, ook weer dus niet bestaand geld in kas hebben. Of, ja. uh, en dat eventueel niet allemaal zouden kunnen uitkeren... als iedereen tegelijk zijn pensioen ja. zou moeten krijgen. Wat natuurlijk ook een rare gedachte is. Ja. En vandaag is het ook weer de... Stond in NRC, de ECB, die de rente voorlopig heeft gezegd van de rentestand houden we heel erg laag om op die manier het vertrouwen in de economie te herstellen. Ja. Maar daardoor wordt de euro wel weer minder waard ja. ten opzichte van de dollar. Wat, wat vind je daarvan? Nou ja, ik, ik, ik ben zelf eigenlijk voorstander om gewoon die hele rente te vergeten, om heel die rente af te schaffen. En op dit moment bijvoorbeeld is er in Zweden ook zo'n initiatief van de Jakbank. Dat is een bank die zonder rente bankiert. Dus je geld brengt niks op, maar als je geld leent, moet je ook niks betalen. En dat heeft Wacht stijf, hoor. Je geld brengt niks op als je geld leent. Je hoeft niet, ja. Dus ja. Dus je dus leent 1000 uh, euro en je geeft 1000 euro terug. Daar komt het Een renteloze bank, zowel ja. in, in het lenen als in het uh, sparen. Uh, en er hebben heel veel ondernemers uh, zich uh, bij uh, aangesloten... waardoor er opnieuw ook uh, inspiratie en hoop is gekomen... waardoor die ondernemers weer uh, kunnen investeren... omdat ze voor niks uh, geld kunnen lenen... en andere uh, ondernemers die het goed doen uh, bereid zijn... om dat geld op de bank... Maar zo'n bank moet toch ook iets verdienen... Nou ja, je betaalt dus wel per transactie. Dus een vast bedrag, per, uh, als je geld leent, uh, 1000 euro... dan betaal je bijvoorbeeld een transactiebedrag van 50 euro. Dus natuurlijk moet een bank uh, geld uh, verdienen. Maar niet 30 jaar lang uh, dat die rente... maar blijft door denderen en rente op rente uh, gestapeld wordt. Uh, en ook in, in religies bijvoorbeeld. Uh, Islamitisch bankieren ja. is ook uh, renteloos. is ook een heel uh, mooi systeem. Uh, joden uh, doen ook al uh, sinds het begin der tijden... Uh, rekenen geen rente aan. Uh, uh, aan elkaar en zijn die voor niks toch ontzettend uh, welvarend uh, geworden. Uh, dus ik, ik denk dat we dat soort grote begrippen... waarvan we zijn gaan geloven, ze horen nu eenmaal bij het leven... dat we die eens opnieuw in vraag ja. moeten uh, stellen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, door de brutaliteit van een prins Luca, die dat uh, Basta uh, zegt, uh, die zegt van we gaan opnieuw beginnen, we gaan eens opnieuw die economie uh, uitvinden, we gaan eens opnieuw kijken naar alle overtuigingen waarin we opgegroeid zijn, of dat die nog wel werken in deze tijd, of dat er nog wel goede systemen uh, zijn. En dat vraagt er moed natuurlijk om radicaal uh, opnieuw uh, te durven beginnen. Ja, denk je dat dat ook gaat gebeuren? Ik, ben er niet... ik probeer niet te zien, ik ben maar ook een heel optimistisch <laughs> mens... maar tegelijkertijd denk ik hierbij, ja, dit is geen wishful thinking. Nou ja, ze, ze, ze zeggen dan bijvoorbeeld tegen mensen als mij... dat ik dan een dromer ben, uh, van dat ik met dit soort uh, rare ideeën misschien uh, uh, rondloop... Uh, of over filosofeer. Maar wie zijn de dromers eigenlijk? Zijn Die bankiers, die leven, die leven in een droomwereld. Die op ja, niks... maar ja, ze hebben wel de luxe. Ze hebben inderdaad de luxe, dat ja. Die droomwereld uh, is menig mensen jaloers op, zeg maar... met alles wat zij zich kunnen veroorloven. Fantastisch, ja. Ja, ja, ja, ja. dus die zullen niet zo snel veranderen, denk ik dan. Die zullen niet snel veranderen, maar wat ik niet snap... is dat wij met 500 miljoen Europeanen, 500 miljoen burgers... gewoon gelaten dat allemaal ja. over ons hoofd heen laten gaan. Maar is dat niet omdat we het eigenlijk... Dat het zo moeilijk is om het te doorgronden. Dat het zo nou, complex is gemaakt, allemaal. Het is complex gemaakt, inderdaad. Maar in wezen is het niet complex, toch? Economie wil letterlijk eigenlijk zeggen huishoudkunde. En jij doet je huishouden toch uh, netjes. Uh, je zorgt dat je je rekeningen betaalt. Uh, dat je voldoende verdient om dat leven mm -hmm. te kunnen leiden. Dat, we, we zijn allemaal economen, eigenlijk, die dat ontzettend goed uh, uh, Dat werk uh, verrichten. Alleen de echte grote economen, die maken er een uh, potje van. En als we terug naar begrijpbare niveaus volsbrengen, naar kleinschaligheid. dat we het gewoon weer snappen allemaal. Uh, dan, uh, no, maar daar het... noem je wel zoiets. En dat is natuurlijk waar de, waar de moeilijkheid zit. Je kan je eigen huishouden wel op orde hebben, maar hoe ingewikkeld de pensioensystemen lopen, hoe ingewikkeld het is met de hypotheken die ze je aanbieden, ja. Ja, dat is echt lastig te doorgronden, ten opzichte van mijn huishoudboekje thuis. Nou, maar in wezen zou het op dezelfde manier moeten uitleggen zijn. En dan zou iedereen het weer begrijpen. Vroeger, en dat is toch niet eens zo lang geleden, in Baldengraven in mijn dorp was mijn bankdirecteur meneer Rapporst Rap en en als ik iets uh, moest uh, regelen, dan zei hij, ja meneer Kimpen, welkom, en ja meneer Rapers, hoe gaat, en die wist wat ik deed, en uh, hij ging mij helpen om, om daar, dat, dat doel te realiseren uh, dan, maar als ik nu een bank binnenstap, ik heb geen idee uh, welke dame dat er achter de kassa zit, dat is altijd iemand anders het is allemaal geanonimiseerd, en de hele wereld is geanonimiseerd, we weten ook niet meer de, aan wie we verantwoording moeten vragen, uh, op economisch gebied in Europa, wie onze leiders zijn de meeste mensen weten niet eens wie de Europese president nee. van Europa is, en, dat is een ja. ander ding in jouw boek. Hè? Echt een pleidooi wat je houdt voor die kleinschaligheid. Terug ja. naar nou ja, de, de bankdirecteur die meneer Kimpe ook kent in, in het eigen dorp. Hoe, ja. gaat dat, hoe gaat dat in het dorpje? In, in het, Spreek ik het goed uit, Hous? Filetino? Filetino, uh, ja. Ja, ja. Filetino, ja. Hoe gaat dat daar? Want het is zo klein natuurlijk. Hoe werkt het? Hoe functioneert het? Ja, het is piepklein. Uh, ze, ze, ze zijn dus hun eigen munt uh, begonnen. De Fiorito. En uh, die is echt gedekt door een goudwaarde. ook Dus door een reële waarde. Elke Fiorito wordt gedekt door een, een goudbedrag. Dat uh, uh, is uh, op, op, opgeslagen daar. Uh, met biljetten met het hoofd van, uh, van prins Luca <laughs> erop. Hè? Of is uh, ja. dat niet echt zo? Nee, dat in is echt, het boek uh, wel. <laughs> hij is ontzettend uh, ijdel. Het is een echt Italiaans macho. Met zonnebril en een snelle auto. Uh, en natuurlijk stelt zijn eigen mooie gezicht. Uh, heel stoer uh, op het uh, bankbiljet... terwijl hij uh, zwoer in de camera uh, uh, kijkt. Uh, maar dus die fioritos... Uh, dat lijkt op zich speelgoed geld. Dat lijkt monopoliegeld. Maar eigenlijk is het reëler geld dan onze euro's. Want die fioritos die hebben tenminste een tegenwaarde. En onze euro's die hebben geen enkele tegenwaarde. Dat is gewoon uh, de gratie van het geloof... dat we denken dat dat iets waard is. En dat is ook het, uh, het angstwekkende... dan wel op dit moment vind ik... dat uh, alle landen, bijvoorbeeld Duitsland... op dit moment al hun goudvoorraad terug aan het binnenhalen zijn. Het grootste deel van de goudvoorraad van Duitsland... ligt in Fort Knox in Amerika. Niemand heeft dat goud nog meer gezien sinds 1953. Dat is er wel echt? Dat weten we niet. Niemand weet dat. Er is al vijftig jaar lang dat alle landen... want ook Nederland en Italië... ligt heel veel goud in Amerika. Maar niemand heeft dat goud nog in levende lijven gezien... sinds 1953. Dus niemand weet of überhaupt dat geld er ligt. Hoe weet jij dit allemaal? dat is research dat is de, de, wat ik het liefste doe als ik een boek schrijf om dat allemaal uit te gaan uitzoeken en, en dus nu heeft Duitsland uh, met strenge eis gevraagd om dat goud uh, terug te krijgen. Ja. En ze kunnen het niet terugbetalen. Dus nu heeft, een soort, heeft Amerika een soort van afbetalingsplan... dat ze om het jaar een, een stukje goud uh, gaan teruggeven van die uh, totale uh, goudvoorraad. Maar je merkt dat al die landen dus allemaal uh, hun, hun goud terug aan het halen zijn. Misschien wel met de uh, voorveronderstelling: van als de hele boel instort... dan moeten we wel terug een reële munt gaan beginnen. En dat uh, Duitsland dan gewoon, als ze het goud teruggeven hebben, wel opnieuw met een sterke munt kunnen beginnen. Nou ja, jij zegt misschien wel, in je boek poneer je het eigenlijk steviger. Daar zeg je dat er gewoon regelrecht gewerkt wordt aan een faillissement van Europa. Ja, ja. Heel maar je was veel... geen complotdenker, hè? Je. Nee, ik wil geen complotdenker zijn, want het is te cynisch. Maar, maar... dit gaat best ver, toch? Ja, precies, ja. En, en, en, en toch wijst heel veel erop. Bijvoorbeeld met Griekenland, een land dat in principe niet uh, uh, in Europa zou kunnen komen... Uh, door de rampzalige situatie die er destijds uh, al was. En wat is er toen gebeurd? Toen is Goldman Sachs, de beruchte zakenbank uit Amerika, mm -hmm. uh, gekomen. Die hebben alle schulden van Griekenland uh, opgekocht... waardoor ze ineens een hele mooie balans hadden bij Europa, zei van, oh, wauw, goed gedaan Griekenland, kom er maar in. Uh, en ze waren er nog niet in, of toen heeft diezelfde Goldman Sachs meteen speculatieproducten, uh, uh, swaps uh, heet het dan in ingewikkelde termen, op de markt gebracht, die speculeerden op het failliet van uh, Griekenland. Uh, dus dat ze uh, bewust producten, uh, een land, uh, even geld lenen, om dan te weten dat ze die rentes toch nooit zullen kunnen terugbetalen, en andere beleggers worden dan stinkend rijk door te gaan speculeren dat Griekenland failliet gaat gaan. Ja. Maar dan, dat leg je dan bij de banken neer, is een seks, logisch. Maar tegelijkertijd zo'n land gaat toch ook akkoord met belachelijke rentetarieven. Ja, dat is ook on onbegrijpelijk. Ja, toch? Dat, ja precies, Je moet ja. niet alles bij ja. de banken dan neerleggen? Nee, maar de, de, zeker ook in, in landen als Griekenland is dat ontzettend verweven. Ook die economische en die politieke macht. Uh, en het verpante is ook dat nu op al die landen die zo ontzettend in de problemen zijn geraakt, dat er ook allemaal uh, topmannen van Goldman Sachs uh, benoemd zijn. Tot president, tot uh, premier, tot uh, belangrijke adviseur op, op al die sleutelfuncties in Europa lijkt het alsof er ineens allemaal mannetjes van Goldman Sachs... Uh, beste nare complotgedachte dit hoor. Ja, dat is inderdaad zo. Maar het is wel frappant dat het zo is. Ja. En dan kun je misschien denken van ja, dat is logisch. Want uh, de beste financiële specialisten zullen misschien wel van Goldman Sachs uh, komen. Maar het is toch wel frappant dat Draghi, noem maar op. Uh, dat, dat dat zijn allemaal mensen die een uh, topbaan uh, uh, bij uh, uh, Goldman Sachs ja. uh, gehad hebben. En dan ineens uh, in een belangrijke politieke uh, functie. Monty uh, bijvoorbeeld ook. Al die, en daarmee zeg jij van, we hebben Griekenland gehad. Dat is dus failliet gegaan, dat land. Ja. En nu er zitten al die men, mensen van Goldman Sachs die zitten op belangrijke posities. Landen waar het slecht gaat. En dat gaat het faillissement van Europa inluiden. Zij zijn daar doelbewust op uit? Nou, ze maken er natuurlijk ontzettende winst mee. Dat is het cynische, dat of het nu slecht gaat met dat land, of het nu goed gaat. Ze winnen altijd die producten, die zijn zo slim opgesteld. En niemand begrijpt die producten nog. Dat... Nee, maar ze worden dus wel massaal gekocht. Ja, ja, ja. Dus er zijn ook genoeg mensen, die zich, bedrijven, die zich verrijken. Ja, dat, maar dat, dat geld rolt inderdaad allemaal één uh, kant op van, van uh, de rijken der aarde die alsmaar rijker worden van ons faillissement en, en, en, en dat is het onbegrijpelijke dat, uh, dat ook toegestaan uh, wordt en, en, en uh, die, die, die, die miljarden die daar naartoe vloeien op de hoofden van al die levens in bijvoorbeeld Griekenland of Portugal waar mensen uh, niet meer betaald uh, worden, maar toch aan het werk blijven om toch maar te hopen dat een baan die niet betaald wordt uh, kunnen behouden. Mensen die uh, zelfmoord plegen omdat ze hun gezin niet meer kunnen onderhouden. Uh, dat lijkt allemaal niks meer uit te maken. Het gaat echt alleen maar om uh, dat, dat enorme... Maar wie zijn dan die mensen die daar zo rijk van worden? Nou, dat is dan de complottheorie en, en die wil ik dan uh, zelf niet uh, uh, ten, vo ten volle volgen. Maar zijn de FED in Amerika, dat is uh, de, uh, de, de bank die dollars uitdrukt, maar dat is een privébank uh, geen overheidsinstelling want dat denken mensen ook dat de dollar door de overheid... een soort overkoepeling van alle centrale banken van Amerika? Ook niet. Het is gewoon een, pri een private bank zoals de Rabo of de ABN uh, AMRO. Okay. Uh, dus een, het is een privébank die dollars maakt. Dus dollars zijn, zijn, zijn een product. En, en de aandeelhouders van die Fedbank, dat zijn een aantal anonieme families. Uh, de Rockefellers, de Rothschilds, uh, noem maar op. De, de echte uh, grote rijke uh, families. Uh, die dat uh, dus de, achter de schermen van die FED-bank uh, uh, zitten. En die zitten tegelijkertijd ook in de, in de BIS-bank, uh, die dat niemand kent. Dat is een, nee, wat is dat? Uh, dat is eigenlijk de bank die in Europa uh, de, de regels uh, uitdeelt. Die zit in Basel. En in de BIS-bank uh, zitten alle centrale banken uh, van uh, Europa. En al die uh, families uh, die ook in de FED uh, zitten. En daar wordt eigenlijk de he onze hele economie bepaald die BIS-bank is ook een stukje grondgebied in Zwitserland, dat een eigen autonomie heeft. Er mag niemand anders. Ook een prinsdommetje. Ja, dat is letterlijk die bank, dat bankgebouw is een prinsdommetje. Een bankdom is dat. Ja, ja precies. Ja, binnen, binnen Europa en uh, die, die hebben meer milja miljarden aan goud dan, dan alle andere centrale banken van de hele wereld bij elkaar. Dat is de macht. Machtigste... Maar dat is dat is dus de, dat wel een complottheorie. Dat die paar families eigenlijk ja. de hele wereld besturen. Ja. Daar komt het dan ja, dus neer. Dus dat van daaruit, vanuit de hele Basel eigenlijk een soort van, van uh, enorme koep gepleegd wordt op het werelddeel Europa op dit moment... Uh, zonder scrupules... Uh, Europa aan, aan het bankroet uh, gebracht wordt. Om Geloof je daarin? Dat wil ik niet geloven. Uh, maar toch, zijn er, als, als je er echt uh, over gaat lezen en in gaat verdiepen... dan kom je zoveel zaken tegen dat je denkt van het is toch wel raar allemaal. Uh, maar ja, zo, zo cynisch wil ik niet in het leven staan. Nee, om, om te denken dat, uh, uh, dat uh, in, inderdaad een Basel een, een, een duister... Maar het is wel een ontzettend bizarre bank, hoor, die, die bisbank. Dus fris is het in elk geval niet. Maar dat het zo uh, cynisch uh, in elkaar zou zitten, dat zou ik wel heel erg vinden. Maar daarom ben jij naar uh, Filatino gegaan om uh, de hoop terug te krijgen... dat het ook anders kan en dat het beter kan. Ja. Um, we vragen natuurlijk altijd aan onze gasten om muziek mee te nemen. En in dit geval is dat bijzondere muziek. Ja. Vertel, Geert... Uh, Z'n is uh, de muziek van gecomponeerd door Tom Meulman. De tekst die komt in het uh, boek voor en uh, is een personage in het boek die het niet meer redt uh, economisch, die uh, jaren werkloos is uh, en die niet mee kan in die verandering in Filetino die zichzelf te oud uh, daarvoor vindt depressief is. Zijn dochter hij... is ook een beetje de PA van de burgemeester en, ja, uh, ja, en het de... liefje en uh, nou goed, zoals ja. dat hoort in... in en zij wil net haar vader ook stimuleren want Filetino heeft een, een, een nieuwe kans, een nieuwe hoop, maar hij, hij heeft de moeder daar niet meer toe, en voor hij uiteindelijk een, een eind aan zijn leven maakt, uh, maakt hij nog uh, een afscheidsliedje uh, voor uh, zijn dochter. Uh, waar hij een jeugdherinnering ophaalt toen er nog wel uh, hoop was. En dat was toen hij als, uh, met zijn dochter, zijn kleine meisje, ging dansen in de fontein. Dit in... is ook waar gebeurd. Uh, of dit is... Nou, dit, dit is natuurlijk autobiografisch. Ik, ik, ik, uh, ik, ik voed mijn eigen dochter, Zonneke, uh, op... met dat in elke fontein die ze tegenkomt in, in het leven... Uh, als, je, als je dan niet meer de neiging hebt om daarin te springen... en te dansen, dat je dan oud uh, bent geworden. En dus in die elke fontein, als we op reis zijn die we tegenkomen... Uh, gaan we samen dansen en springen ja. ja. Uh, omdat dat voor mij, ja, als je die impuls op zijn minst niet voelt, die levenslust van uh, wauw, uh, leven is mooi en, en, en we gaan het vieren, uh, dan ben je oud geworden. En uh, dus dat heb ik in de mond van mijn personage gelegd uh, van, uh, ja, dat hij te oud is geworden om in de fontein te dansen. Het is prachtige muziek geworden, we gaan er naar luisteren. MUZIEK Weet je nog meisje Met je haren als Vlas Hoe jij me Ooit vroeg Zo klein als je was Ach toen Lieve papa Mag ik in de fontein Springen en dansen Dat lijkt me zo fijn Ik knikte bewogen je gilde je zong, je sloot toen je ogen en je sprong. Kind zijn in Villettino, is dansen in de fontein. Nat zijn in Villettino, is hopen, is verlangen, sterk onbevangen. Tot je dromen verdrogen en vervlogen zijn. zijn in Villetino is dansen in de fontein. dat zijn in Villetino is hopen, is verlangen, sterk onbevangen tot je dromen verdrogen en vervlogen zijn. Je ogen vol vuur, jij hebt nog dromen zo vol en zo puur. Laat niemand ooit zeggen dat het niet kan. Wie niet durft te springen is bang, bang voor het leven, bang om te zijn. Ik kan niet meer dansen, doe jij, het? doe jij. Het? Zijn. Kind zijn in Filadelfia, is dansen in de fontein. Laten Zijn in Philatino is dansen in de vollerijn. Dan zijn in Felletino, is hopen, is verlangen. Ster en onervangen. Tot je komen verdrogen en vervlogen zijn. Ja, het kind zijn in Filetino. De muziekkeuze van Geert Kimpen, mijn gast van vannacht. Schrijver van het boek De Prins van Filetino. Wat gaat over een heel klein dorpje in Italië... dat weigerde om samen te gevoegd te worden met de buurgemeente... vanwege de crisis. Dicht bij Rome eh, ligt het. En dus eh, hebben ze van hun dorp een zelfstandig prinsdom gemaakt. En heeft de burgemeester zich uitgeroepen tot prins, prins Luca... Het is allemaal echt waar. Uh, en de dieperliggende gedachte is hoe wij de wereldeconomie gewoon kunnen ontregelen. Dat is eigenlijk jouw oproep, Geert. Dat zou je het liefst zien, dat we allemaal massaal in actie gaan komen. Ja, dat we inderdaad niet zo passief blijven. En niet denken van, goh, die mannen zullen het wel weten daar. Met hun uh, mooie pakken en, en hun ingewikkelde uh, interviews die ze daarna geven. Maar dat we, ik denk dat wij het veel beter snappen dan, dan, dan die mannen. Wij slagen er allemaal in om ons gezin uh, op een goede manier uh, te leiden en te onderhouden. Dus, en dat is wat een, wat een staat, vadertje staat, zeiden ze vroeger ook. Uh, gewoon ook simpelweg zou moeten doen. op maar, een goede... Maar kun je het zo simpel doortrekken? Je eigen gezin runnen of de wereld gaan houden? In wezen wel, toch? Wat, wat, het is een uitvergroting van ons eigen gezin. De noden van, van ons gezin. Die worden op grote schaal dan door een overheid uh, georganiseerd. En als je met dezelfde zorgvuldigheid daarmee omgaat, en met dezelfde eenvoud. Um, ik weet Mijn, vroeg, mijn moeder had vroeger zo'n huishoudboekje, uh, waarin ze echt heel correct alles opschreef wat, wat er binnenkwam. En ook uh, elk pakje boter dat aangeschaft werd, uh, opgetekend mm -hmm. werd. En die had ook een balans. En die balans die was ja. altijd uh, correct op het eind van de maand. Maar ik denk dan, dat heeft wel andere betrokkenheid, want dat voel je direct als het misgaat. Ja. En de mensen die hierover beslissen in de wereld voelen het niet direct zelf. Met nee, maar ze zouden het wel moeten voelen toch? Ze zouden toch uh, met diezelfde zorgzaamheid waarmee moeders en vaders hun gezin leiden. zouden zij een land moeten leiden toch? Anders zijn ze niet uh, bekwaam om, om zulke belangrijke functie te krijgen, uh, denk ik. Maar nu uh, menen ze zich het recht toe te eigenen. om, om miljarden uh, te mogen uh, uitgeven. of voor, voor een paniekmaatregel. die dat uh, ook jouw dochtertje hoor ik net, van tien maanden <laughs> ooit zou moeten terugbetalen. Ooit, ooit. Maar dan gaat het allemaal goed, Hoop. Geert, jij blijft zitten tot, na, tot twee uur, hè? Want ja. het is al bijna kwart voor één, dus wij gaan zo meteen naar het hoorspel luisteren. Maar ik wil u nadrukkelijk thuis oproepen, omdat we toch met z'n allen dit moeten gaan doen... om mee te filosoferen in het tweede uur en uw vragen te stellen aan Geert Kimp... over hoe hij dingen voor zich zit rond de economie. Hoe moeilijk of hoe makkelijk het misschien kan zijn... En, uh... Of uh, Filatino ook nog een leuke vakantiebestemming is, daar ben ik nog wel benieuwd naar. Horen we strakjes 0800 1121 is, nee, ja, 11 is het telefoonnummer dat u nu kunt bellen. Dus 0800 1121, spreken wij elkaar na 1 uur. Tot zo. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie naast me woont. NCRV De NTR presenteert. De Spin. Een radiocrimie in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire. over de betrouwbaarheid van het Amsterdamse park. Van de de Aflevering 70. Het ultieme verraad. Het Amsterdamse korps heeft voor vanmiddag een persconferentie aangekondigd. Wel in gerichte bronnen vermoeden dat het korps alvast een voorschot wil nemen... op de parlementaire enquêtecommissie die elk moment met haar bevindingen uh. kan komen. De persconferentie zou ook verband kunnen houden met de schrikant bij het Rijksmuseum... Een stropdas? Met fiscale Jij? Een ja, vandaag is de grote dag. Zit die goed? Helemaal top. Of zal ik die rode nemen? Zenuwpees. Ik moet er toch een beetje goed uitzien als we Armin gaan arresteren? Er was veel gebeurd in korte tijd. Sherman en ik hadden elkaar letterlijk onder schot gehouden. En Saskia en Nora waren plotseling vanuit het niets weer teruggekeerd op aarde. Althans, zo voelde het. Het RGM werd officieel ontbonden. Ik moest onder ogen zien dat ik al die tijd een schim had nagejaagd. De directie bestond niet. De directie had nooit bestaan. Maar er was één troost. Vanuit het dodenrijk had Trompenberg me vier bandjes toegespeeld. waarmee ik Armin Oost, nou nu bleek de grootste boef van allemaal... achter de tralies kon zetten. Die bandjes lagen veilig opgeborgen in de kluis van Jacqueline... Hey, Kijk uit. Wat doet u hier? Ontruimen. Had u nou gebeld? Gebeld? Nee. Maar alles is weg. Mijn computer, mijn dossiers. Ik kom alleen voor de ventilatoren. Als ik wist wat jij doet dan. Kor, wat gebeurt hier? Waar zijn we spullen? Hé, hey, Wietsemans. Ben jij chic? Oh, ik snap het al. Jij gaat solliciteren. Koffie? Wat weet jij wat ik niet weet? Zal ik het voor je uittekenen? We bestaan niet meer. Al een week niet. En dan komt er op een gegeven moment een hele grote vrachtwagen. Met een heleboel verhuisdozen. En, en, en we spullen dan? Alles is naar het openbaar ministerie. Openbaar en vandaar? Hé? Huh? Geen flauw idee. Kan me niet schelen ook. Wat? Ze hebben me vroeg pensioen aangeboden. En daar zeg ik geen nee tegen. Ik heb me verneukt, Cor. Nee. We hadden elkaar trouw <truim> gezworen. En daarna <truim> heb jij geld aangepakt. Wie zegt dat? Je dacht toch niet dat ik niet wegkomen, hè? <truim> zus heeft de poen in Marokko en ik heb de bewijzen hoor. Oh ja, veel succes ermee. Ik ga. Eieren, spek, worst. Je moet goed eten. We zitten straks dik tien uur in het vliegtuig. We? Ik heb een extra ticket gereserveerd. We vertrekken om drie uur. Ik ga niet mee, Sherman. Armin zit achter je aan. Ik red me wel. Nee, je redt je niet. Armin zal je niet met rust laten... Neem op. Dit is de voicemail van Jacqueline Wolfers. Bericht. Met het Openbaar Ministerie. Ja, ik ben op zoek naar Jacqueline Wolfers. Het heeft haast. Mevrouw Wolfers zit vanmiddag bij de persconferentie van het Amsterdamse politiekorps. Wat? Hoezo? dat u zo in grote getalen bent oh, gekomen. nee. Mijn naam is Gijs, Gijs Korteling, korpschef hier in Amsterdam. Er is de laatste tijd veel rumoer geweest... over vermeende corruptie binnen ons korps. Vooruitlopend op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie... hebben wij besloten een grootschalig intern onderzoek in te stellen. Een onderzoek dat geleid zal worden door mij persoonlijk. Man, je moet zelf onderzocht worden. Voort zal u niet ontgaan zijn dat er de laatste maanden wat strubbelingen zijn geweest tussen het Amsterdamse korps en de officieren van justitie? Met de aanstelling van een nieuwe hoofdofficier hopen wij dat deze strubbelingen voorgoed tot het verleden behoren. Het is mij dan ook een groot genoegen u voor te mogen stellen aan onze nieuwe hoofdofficier, dames en heren, Jacqueline Wolfers. Ik begrijp dat enig uitleg op zijn plaats is. Uh, vooral ook omdat ik de leiding heb gegeven aan het onderzoek van het RGN. Tijdens dat werk kreeg ik aanwijzingen dat individuele rechercheurs... de regels oprekten tot en soms over de grens van de toelaatbare. Ik ben actief gaan zoeken naar bewijs van dergelijk gedrag... en zodra die bewijs er waren, heb ik actie ondernomen. Mevrouw Wolvers, worden de betrokken agenten vervolgd? Nou, daarover kan ik nog geen uh, uitspraak doen. We moeten wachten tot de enquêtecommissie met haar rapport zal komen. Wat zijn de gevolgen voor het onderzoek dat het RGM heeft gedaan? Nou, Nederland is een rechtsstaat. Uh, dat betekent dat alle zaken die het Openbaar Ministerie voor de rechter brengt... volgens de regels moet worden opgebouwd... En dat is bij het RGM niet gebeurd. Daarom zullen de dossiers van het RGM besmet worden verklaard. Ze gaan de kluis in en komen er, wat mij betreft, nooit meer uit. Mevrouw dames en heren, de persconferentie is afgelopen. Wat bedoelt u met individuele rechercheurs die de regels hebben opgerekt? Zijn er concrete ja. bewijzen ja. van verantwoordelijkheid? Sorry, voor verdere details vraag ik u te wachten tot de enquêtecommissie met haar onderzoek komt. Jacqueline. Opkomen. Haal die man daar weg. Laat maar, Gijs. Fietsen. Loop je even mee. Alle dossiers van het RGM gaan de kluis in. En Armin Oost dan? Wat dacht je? We hadden een afspraak, Cor, jij en ik. Romanticus. Hoe lang heb je tegen me gelogen? Vanaf het begin. Of pas toen ze je promotie aanboden. Al die nachten dat we samen. Al die nachten. Was dat ook allemaal een leugen? Die kan je beter afvragen wanneer ik doorkreeg dat jij een ongeleid projectiel bent. Iemand die zijn eigen werkelijkheid creëert. Wat? Jouw informant heeft tonnen en tonnen drugs het land ingesmokkeld. Daar is goud geld mee verdiend. En wat heeft het opgeleverd? We hebben Armin Oost. Wij zouden de directie pakken. Maar Armin Oost... Jouw informant heeft gefaald. Jouw methode heeft gefaald. Jij hebt gefaald. Armin Oost is een moordenaar. Dat kunnen we bewijzen. Met die tape zeker. Ja. Die liggen in een kluis en daar blijven ze. Alles wat van het RGM komt, is besmet. Maar waarom? Waarom laat je Armin lopen? Hij zit achter de moord op Trompenberg. En wie weet hoeveel anderen. En we kunnen het bewijzen. Oké, okay, goed. Goed. Dan breng ik het hele verhaal naar buiten. Via de pers. Nou, nou, dan zal ongetwijfeld ook bekend worden... dat jij enorme bedragen uit de kast van het RGM hebt gehaald. En maar... dat was omdat Sherman een, een boete had gekregen. En, en Omdat hij die Colombianen moest betalen. En dat weet je. Ik hoop voor je dat je nooit in de positie komt dat je dat moet bewijzen. Wat heb je verder nog, behalve die tapes? Uw paspoort. Alstublieft. Wat is hier voor K1229 naar KAKAS? boarding op Kate D17. Ik herhaal. Passagiers voor k 1229 naar Caracas. Boarding of gate D17. Ik wil wel een eigen huis, Sherman. <laughs> ik heb het al een leer beloofd. Dus nu ga ik naar een ander land. Sherman. Sherman. Oh. Je moet getuigen. Je moet me helpen. Het spijt me, compaai. Mijn baas gaat met pensioen. En Jacqueline heeft zich laten afkopen met een promotie. Jij bent mijn enige kans om die moordenaar te pakken. Ik ga niet getuigen. Vertel wat je hebt gedaan en voor wie. Ik zorg dat je gedekt bent. Ik heb je nek gered. Ik kan het niet vertellen. Ik. Waarom niet? Kom op, Sherman. Hij is een moordenaar. Ik ook. Hè? Ik ben ook een moordenaar. Wat? Ik had geen keus. Niet, ja. Weet je nog? Die Hugo? Oh, mijn nee. oh, god. Ik heb hem... Ik heb hem als een hond. Ik kan je helpen. Ik kan zorgen. het zorgen. Spijt me, Pas op jezelf, hè. Dat was de laatste keer dat ik hem sprak. Ik stond machteloos. We moeten gaan, Sherman. Ja. Goed doe je alsjeblieft, laatste voor mij. Ik ben anders naar mezelf gaan kijken. Ik heb met de duivel gedanst in de overtuiging dat mijn zuiverheid me zou beschermen. Dat mijn morele oordeel me zou behoeden voor fouten. Ik heb kwaad met kwaad bestreden. Ik dacht dat ik anders was. Beter. Maar ik vrees dat mijn handen vuiler zijn dan die van Kor. Ik heb ontslag genomen bij de politie. Ik heb een eigen bedrijfje in de beveiliging. Ik kan mijn hoofd boven water houden. Net. Sherman heeft een duikschool in Venezuela. Hij gaat kapot van de heimwee, maar terugkomen durft hij niet. Lea en Samantha zijn al lang weer terug in Nederland. Ze wonen onder Leas meisjesnaam in Groningen. Nora is met Sherman meegegaan naar Caracas. Maar al na een maand is ze vertrokken. Van haar ontbreekt ieder spoor. Cor woont in een luxe vakantiecomplex in Spanje. Dat het eigendom is van zijn zus. Jacqueline is inmiddels advocaat-generaal. Ik heb gehoord dat ze politieke ambities heeft. Saskia volgt een officiersopleiding bij de KMA. Ze heeft een vriendje. Soms, als ze samen langskomen, ben ik heel even de gelukkigste man van de wereld. De dossiers van het RGM zijn voor altijd begraven. De tapes van Trompenberg zijn nooit uitgelekt. En Armen Oost. Ach ja, Armen Oost. Dans le Le -Amsterdam. U hoorde onder meer. Hein van der Heijden, Hajo Bruins, Sanne Den Hartog en Remy Sambo. Regie Chris Baeyema en Jeroen Stout. Techniek Frans de Rond. De Spin. Een productie van Palantino Media. Naar een idee van Jeroen Stout. Le deze was voor jou, ouwe.